De Arabische Liga heeft de VN opgeroepen om gezamenlijk een vredesmissie naar Syrië te sturen. De waarnemersmissie wordt stopgezet, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Liga besloten. Verder werd in Cairo in een resolutie vastgelegd dat de economische sancties tegen het bewind van president Assad moeten worden aangescherpt. Het weer in het zuiden droog, in het noorden trekken buitjes met ijzel het land op, waardoor er kans is op gladheid. Temperaturen vannacht tussen min 5 en plus 1. Morgen eerst droog, later regen en dan 3 tot 6 graden.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 Uh, nou, zoals je weet, uh, ongeveer dat zal in februari zijn geweest. Zijn ze hier uh, vorig jaar zijn ze? Was het in januari, februari, ik vanaf zijn? Sorry, zijn ze hier geweest? En uh, toen hadden ze net het ongeluk gehad, en dat was een erg uh, inspirerende uh, uitzending. Ook al uh, ging het over, ja, ook wel over de dood en leven. Dat was heftig, maar het was eigenlijk ja, ik vond het een ontzettend mooie uitzending. En dit nummer anders dan voorheen. Ja, zo'n zo prachtig nummer. Ik denk dat het ook heel erg lichaamt, denk ik, waar wij uh, hier vanavond. vanavond uh,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 Nou, we gaan uh, even terug naar Mario, uh, want die, uh, die werd geraakt door wat Carmen zei over dat je, dat je ziel, laten we zeggen, via je lichaam ging protesteren. Ja, en omdat hij dan aangeeft van uh, je moet toch uh, wat anders met je leven, te zo begreep ik dat. Nou, het is, het is maar een metafoor. Het is een, een beeldspraak van, uh, uh, zo, zoals ik het, uh, het het beste kan uit, uh, of aanduiden, is dat er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 en dat je dan ook wordt gewaarschuwd van je moet je leven aan een andere draai geven? Um, ja, uh, ik, ik wil erbij benadrukken dat... Uh, uh...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 Iedereen alles te schuld, behalve jijzelf. Dan op een gegeven moment uh, word je geopereerd, gaat de operatie niet goed. Word je na drie maanden opnieuw geopereerd, ontstaat er een wortellesie. Dus aan de linkerkant heb ik wat vlangsverschijnselen erin. Het gaat allemaal wel stukken beter. Maar. Aardig met dat beltje lopen hakken. En, uh, en nog begreep ik het niet. Hè. Nog vond ik dat de chirurg het verkeerd had gedaan. En dat. En uh, tot op een gegeven moment de, de therapeut die mij behandelde, de manueel therapeut, eens te, tegen mij zei: Maar welk aandeel heb je er nu zelf in? Nou, uh, toen de tijd uh, ik, ik sloeg hem bijna het ziekenhuis ja, het zeker, was zo zeker. verschrikkelijk kwaad. Ja. Maar het is wel een zaadje geweest. En uh, omdat er toch iets bij me begon te. te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 Oké. Okay. Ja. Dus elke uh, iets wat je mankeert, zeg maar, mm -hmm. heeft ook een bepaalde een liefdevolle boodschap, zou ik het willen zeggen. Dus als je mensen kent die steeds maar hoesten, dat is gewoon een soort, ze hebben altijd maar dat hoestje. Nou, dat noemen we blaffen tegen de wereld. En ken ik. Mensen die, mijn oudste broer, vanaf het begin van zijn jonge leven, heeft gestotterd. Maar dat is niet mogen huilen in je jeugd. Dat al die dingen kloppen. En je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 de diepere, de diepere filosofie die, die heeft daar ook nou ja, hele boeken van. het is heel, heel drukwekkend wat, wat, waar je mogelijk in zou kunnen gaan zoeken maar nogmaals, ik, ik ben er zo ontzettend voorzichtig mee dat ik mensen die ik opleid en die dan in hun enthousiasme horen ze hun vriendin zeggen van ja, maar ik heb steeds hoofdpijn oh, dan heb jij zelfkritiek en dan zeg ik, oh, monddicht het, het uh, absoluut, dat, wees daar voorzichtig mee. Je kan mensen echt beschadigen. Ja, het hoeft het hoeft dus niet altijd zo te zijn, begrijp je? Nee, het is, het is een uitnodiging en het, het, het, het, heel veel dingen kloppen er wel in. Ja? Dus het, uh,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 over karma bijvoorbeeld hè? dat ze er ja. ontzettend veel gedachten over hebben van nou als ik nu niet leven niet goed leef, dan kom ik de volgende leven in een slecht leven uit ofzo maar dat ja. zit dus ook zo in, ja. in goed en, en slecht ja. te denken ja. terwijl ja, daar, daar, daar gaat het helemaal niet over nee, ja, dat, nee. Uh... maar dit is ook echt een heel teerpunt hoor, dus dat, ja. dat hele uh, ontstaan van uh, kleine ongelukjes, grote ongelukken ja. een, een, een kopstaartbotsing, zegt het universum letterlijk van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 Als ik erover zei, want het zegt letterlijk van uh, kijk nou eens je waar je voeten neerzet. Dus ik, schijnbaar zit ik in een andere wereld met mijn stress denken. Uh. Ja, of je bent te spiritueel geworden. Ja, dan, dan ben je juist bewust. Oh, dan ga je eens leven. Nee, Ja, toch? maar dan kom je eigenlijk bij als je anders kijkt naar de dingen waarnaar je kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt. Ja klopt. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Ja. En hoe sta je dan tegenover Christia, Christiane Beerland? Ben als jij zegt wel over wel van uh, hoofdpijn en. Ja, ik heb laatste lezing. Uh, ja, ik ook. Ja, van de gevocht. Van Ananda. Ja, ja. ja Ananda. Ja. En het, ik vond het. Ik, ik, heb, ik, ik adoreer haar al. En omdat ze, ze is loepzuiver en uh, korter de bocht. En ja. ik hou daar wel van, van die directheid. En ik heb intens genoten van de ontwapenende manier waar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 ook tijdens de finale van de, de Voice of Holland samen met uh, Iris uh, Kroes en als ik uh, heel eerlijk ben vond ik het, het stemgeluid van uh, Iris zelfs nog, uh, nog iets warmer klinken dan uh, de stem van, uh, van Birdie en het, uh, ja, het verbaast me eigenlijk niet dat zij uh, uiteindelijk ook heeft uh, gewonnen en uh, ongetwijfeld kunnen we binnenkort een album van uh, Iris verwachten en ik hoop ook echt dat ze daar uh, de kans krijgt om uh, de harp te bespelen want het is echt uh, werkelijk een prachtig instrument nou, dat weten wij uh, inmiddels hier ook in de uitzending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 I'm <laughs>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 Een realistische idealist. En uh, ik hou van mijn beide benen op de grond. En uh, probeer, uh, of ik wil graag, ik denk dat dat mijn missie is en mijn passie is: mensen op te leiden. En. Uh,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 Maar vooral ook hoe je uh, op een hele um, basic manier uh, mensen duidelijk kan maken waar het nou in wezen om draait.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 trekken, zo van uh, wat je dan met zo'n cliënt uh, doet, want je hebt hier natuurlijk de theorie wel verteld. Ja. Hè, maar ja, dat is natuurlijk één. Ja. En het begrijpen van, maar hoe, ja. hoe wat, wat, nou. wat, wat, wat doe je dan met zo'n cliënt? Ja. Stel, nou. stel ik heb een burn-out, om een voorbeeld te, te, te Ja, dan, te dan wachten geven. we even tot de ergste dingen. Oh, nou, zei, kan je niet meer luisteren. Um, nee, is helemaal goed. Uh, Geef uh, een ander voorbeeld. Je bent bijna uit je burn-out. Of van een Ik ben bijna uit mijn burn-out. Of, of ik ben bijna in een burn-out, is ook leuk. Oh, die is goed, ja. ja, ja. ja die is goed. Dan, uh, dan houden we een intake en dan Um, uh, toch wel vrij direct uh, kom je met jezelf in aanraking uh, hoe je dat toch dat voor elkaar hebt gekregen. en, mm -hmm. en dus dan, eigenlijk, dan moet je al als cliënt daar open voor staan? Ja, anders kom je niet. Kom je ik niet. heb nog ja. nooit iemand binnen gehad Prima. die er niet voor ja. open stond. Ja. En die uh, dus is intake is, is, gaat vrij pittig, maar zeker de cruciale vraag. Want van, 20 want, je bent heel direct: <laughs> he? He? Wat is nou de winst? Waarom doe je dat nou? En dan zeg ik: doe dus eens kijken, het is één grote prut zooi.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 niet instorten? Nee, je ja, mag geen dag instorten. Tussen ja. de, de, die afspraak en de keer daarna, dus meestal 14 dagen zitten tussen. En uh, dus waar je ook bent, uh, krijg je niet voor elkaar om hard op, wat ik soms denk dat het wel kan. Dan laat het maar rondzingen in je hoofd en daarna zeg ik na 14 dagen gaan we wondertjes tellen. En dat zijn geen wondertjes, maar dat is jouw creatie, wat jij er zelf van hebt gemaakt. En mensen vertellen wel eens tegen mij, die komen dan binnen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 leren. En dan gaan we samen een lijstje schrijven met wat, wat voor kritiek heb je nou, of kritiek. Wat vond je nou niet zo leuk in hey je moeder? Wat vind je niet zo leuk in je vader? En hey, wat denk, waardeer je nou dat, juist? Ik denk dat ik weet waar je naartoe wil. Ja, en dan ja, ja. komt de spiegel, dat is hè? Heel leuk. Oh, dat is zo. En dan blijkt dat ze zo dat het zelf doen. Ja. Ja. Dan zien ze dat, nou ja, uh, uh, ik durf geen confrontatie, mijn moeder durft geen confrontatie aan, en eigenlijk durf ik dat ook niet. Ik zeg, nou, is dat jouw taak in het leven? Om de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 cursus, um, enzovoort, enzovoort. Oké, okay, ja. Um, ik heb een uh, praktijk uh, al twintig jaar op de Hagelingenweg, een 74 in Sandpoort-Noord.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 Is het. en iedereen haalt er weer wat anders uit het is een uh, heel buffet wat je aangeboden krijgt en het ene spreekt de een aan het ander spreekt de ander aan en daar gaan we natuurlijk ook wel wat meer mee spelen als er uh, behoefte aan is maar over het algemeen uh, ja, het zijn er drie zeer boeiende avonden met stroomtaal klinkt uh, goed uh, Joep ja. dan heb ik nog een andere vraag kun je nog iets over karma vertellen ik kan, ik, ja, wat oh, we okay. nog niet weten hoeveel tijd heb je nog, nou, we, nog uh, <lacht> <lacht> we gaan gewoon het volgende uur door als <lacht> nodig <is. lacht>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 Maar wat ik heel erg leuk vind van Carmen is dat ze heel erg geïnspireerd en uh, ja, lekker eerlijk is. Hè? Hmm. <laughs> dat zie je, ja, het is echt een spiegeltje voor mij. Mooi. Ja. Nou, nou, dat wil echt een ja. En heel veel succes uh, met al je trainingen. Dank je wel, het Ik natuurlijk bij Carmen. Je bent inmiddels uh, collega van Carmen geworden. Ja. Dus ze uh, uh, doet nu de, ook dingen. Ja. Ja. En ja, met veel plezier. Ja. Nou, Dank je wel. Dank je wel, Carmen, ik hoor dat je een hele. Uh, dat hoor ik vooral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 Ik word ook geïnspireerd. En laat me nog steeds inspireren. Veel boeken lezen, veel cursussen volgen. Corsi Merkels vind ik geweldig. Corsi Merkels, dat is ook... Maar is dat niet een beetje gedateerd in inmiddels nee Nee, nee, nee. Daar ben ik al zo vijftien jaar mee bezig. En elke maand weer een middagles dat in. Ik heb er vandaag weer in zitten lezen. Het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 dus ja. ik heb alweer een heel hoofdstuk zitten overtypen voor mijn cursisten. Zo jongen, er zijn andere manieren voor, hoor, tegenwoordig. Ja. Ja. Dat dat is van een boek. Ja, je kan gewoon inscannen en dan plop, plop, plop en dan heb je het ook gewoon in tekst. Dat is niet, mee. niet, niet netjes. Oh, niet dat. Ja, ja. Ja, ik heb net gecomplimenteerd toen netjes je ze zelf ja. allemaal ja. op elkaar Nee, maar dat is wel netjes, maar dat ga ik misschien nog een keer uitleggen. Wie is jouw grootste inspirator? Mijn grootste inspirator zijn alle tegenslagen geweest in mijn leven. Oeh. Ik verwacht eigenlijk een naam, maar nee, nee. het zijn de grootste uh, knallen op mijn kop geweest. En dat uh, zijn de meest geweldige leraren.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 worden anders kan kiezen. En we hebben www.scienceofmind.nl Maar als je bij karmedaan.nl komt, dan kan je doorklikken naar de andere site. Daar ja. staat eigenlijk ja alles op wat nodig is. En morgen ook weer de link van deze uitzending. We kunnen met z'n ja. teruglijken. Ja, en jouw website of alle drie, daar weet ik eigenlijk niet zo. Kijk maar even op aan, die worden ook vermeld. Oh, ga je ze alle drie vermelden, erop of? Ja, uiteraard. Uiteraard, <laughs> uiteraard oh, ga Dus alle drie de websites komen erop. Ook een maak straks nog even een mooie foto. Leuk. komt ook op de website leuk. dus uh, dan zien mensen ook een beetje wie je bent als, uh, als mens ja het zit erop uh, Carmen. Wat gaat dat snel hè Ja, ja helemaal ja, Dat we twee uur nu hebben en tot ja. voor kort hadden we maar één uur ja. en toen en ik snap nu echt niet hoe we dat op samen een 1 uur oud hebben kunnen proppen. dat kon ook eigenlijk niet dat kon ook eigenlijk niet nee dat is altijd gehaagd en niet, uh, niet leuk nee. nou we gaan even naar de muziek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 Carmen, wij uh, hebben altijd een cadeautje. Uh, dat is het Inspiratiespel. Inspiratieradio Inspiratiespel. Oh. Het 2000 inspiratiespe, 2012 Inspiratiespel. Dus heel erg actueel geworden inmiddels. En dat is een spel gemaakt door onder meer uh, Rob Spruit. Die de techniek doet. En ik, die anderen vergeet ik altijd, maar je bent er stondbij, dus erbij. Dus roep hem maar even. Nou, dat is uh, Marieke Verkerk. Ja. Peter Tonen. Peter Tonen. Kinder ja, ja, ja, ja, op het gebied van 2012 in de Mayas natuurlijk. Ja. En uh, van Driet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 Rob, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan voor de muziekbespreking en uh, voor je techniek. Dat weer ik fijn Ik wil Herman bedanken, uh, Betty bedanken, Joeken bedanken en de dochter. Heel erg nou, ben je nou tijd. Sharon. Sharon. Sorry Sharon. Ja. En Sharon, die zit hier ook. Um, de volgende uitzending is op zondag 5 februari van 7 tot 9 avonds. En we hebben dan Marja Moors in onze uitzending. En zij gaat het hebben over dromen. Nou, daar hebben we het eigenlijk al een met beetje van. over gehad. Dus gaan we van feilloos of naadloos gaan we dan door. <laughs> met, uh, Spannend. Nou, Mario, als je er weer wil uh, sidekicken, nou, gaan, graag, dan ga ja, ik je dromen uh, gaan inbrengen. Ja, dus, goed. Als je ze nou even opschrijft. Ja, dat kan ik zeggen. Dan ga ik ze opschrijven. Twee uur, twee <laughs> ja. weken. En deze uitzending wordt dus samen met uh, Mario gepresenteerd.